De advocaat van Samir A. spreekt van een onzinnige verdenking. Hij vermoedt dat hij alleen is bedoeld om te voorkomen... dat A. in september volgend jaar vrijkomt. Samir A. hoorde bij de Hofstadgroep... en is veroordeeld tot negen jaar cel voor het voorbereiden van een aanslag. Waarnemend Kamervoorzitter Bosma heeft koningin Beatrix... op de hoogte gebracht van de uitkomst van het Kamerdebat... over de formatie. Dat gebeurde telefonisch. De twee informateurs, Kamp en Bos, beginnen morgen met hun werkzaamheden...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 De Tsjechische regering heeft de uitvoer van sterke drank... naar landen binnen de Europese Unie verboden. Het besluit komt na berichten dat zeker 23 mensen zijn overleden... omdat ze alcohol hadden gedronken, die was vergiftigd met methanol. Polen, waar vier mensen zijn overleden door vergiftiging... heeft de grens gesloten voor sterke drank uit Tsjechië. De regering van Tsjechië liet vrijdag alle sterke drank... uit winkels en cafés weghalen. Na een grote controle kan er waarschijnlijk volgende week... weer sterke drank worden verkocht.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 De vader van het meisje heeft opgeroepen om morgen niet naar Haren te komen. In de groepsfase van de Europa League heeft PSV zijn eerste wedstrijd verloren. In Oekraïne verloren de Eindhovenaren met 2-0 van Dniepro, Dniepro Petrovsk. PSV kwam kort na de rust op achterstand, de tweede goal viel snel daarna. FC Twente speelde gelijk tegen Hannover, het werd 2-2.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 En de ontwikkelingen en achtergronden van het nieuws. Buiten is het 11 graden. Binnen zit Chris Keine. Uit een net ontdekt eeuwenoud geschriftje zou je kunnen afleiden dat Jezus een vrouw had. Belangrijk zeggen deskundigen, want dat zou een signaal aan de christenheid zijn dat er niks mis is met seks. In de krant lees ik dat de nieuwe SGP-parlementariër Roelof Bischop... met negen kinderen in zijn eentje meer kroost... heeft dan bijvoorbeeld de hele GroenLinks-fractie bij elkaar. Die had de boodschap al eerder meegekregen. Goedenavond, welkom bij het Oog van Donderdag. Een geheel vernieuwde Tweede Kamer werd vanmiddag geïnstalleerd... en debatteerde meteen over de nieuwe liefde tussen Mark Rutte en Diederik Samson. Zometeen een uitgebreid verslag van deze Haagse Dag. En Petra Stine timde haar vorige boek Dromen van een Arabische Lente... behoorlijk goed aan de vooravond van de echte Arabische Lente. Sindsdien is de voormalig diplomaat een veelgespraagd spreker... over de Arabische wereld. En nu is er een nieuw boek, Het Andere Arabische Geluid. Dus ze is zo meteen hier. En de dichter des vaderlands gaat de boer op. Ramsi Nasser wil via crowdfunding geld inzamelen... om beroemde gedichten te gaan verfilmen. Tot slot... Wat vindt een meid van halal van het nieuws... dat de HEMA hoofddoekjes gaat verkopen? En er was meer nieuws vandaag. Donderdag 20 september. Het Openbaar Ministerie bracht enkele dagen geleden... een bezoek aan Samir A. Ze wisten waar hij zat, want ze hebben hem in 2005 succesvol vervolgd... wegens het leidinggeven aan een terroristische organisatie. Samir wilde samen met de zogeheten Hofstadgroep... de Westerse wereld duidelijk maken dat er met de islam niet te spotten viel. Hij maakte daar zelfs een video over. Maar volgens de OM heeft Samir nog weinig geleerd in de cel. Hij zou een medegevangene hebben verzocht om explosieven. En daarmee zou hij na zijn vrijlating alsnog een aanslag willen plegen. Onzin, zegt zijn advocaat. Hij had zich inmiddels ontpopt als een modelgevangene. Hij was dus absoluut niet bezig met iets wat op een, op een terroristische aanslag lijkt, zou lijken. Integendeel. Toch werd deze modelburger in zijn cel aangehouden. Volgens de advocaat alleen maar omdat Samir volgend jaar vervroegd vrij wordt gelaten. En dat kan het OM niet hebben. Het lijkt erop alsof het bedoeld is om de datum van zijn invrijheidstelling in september volgend jaar te dwarsbomen. Overigens zit Samir inmiddels in een nieuwe cel. Hij was verplaatst naar de gewone populatie, maar nu zit hij opnieuw op de terreurafdeling. Mark Rutte van de VVD en Diederik Samsom van de Partij van de Arbeid... hebben binnen een week een behoorlijk innige band opgebouwd. Dat bleek tijdens de eerste zitting van de nieuwe Tweede Kamer. Beiden gaven aan dat ze dolgraag samen een stabiele regering willen vormen... die dit keer de volle vier jaar blijft uitzitten. Ik denk dat Nederland daar genoeg van heeft. Dat dit land wil dat er een stabiel kabinet komt dat de rit uitzit. En met dat voornemen Gaan wij met vertrouwen de volgende fase in? En daar hebben ze verder niemand bij nodig. Tot lichte verontwaardiging van D66-voorman Pechtold. Die had Rutte vorige week toch nog horen zeggen dat de VVD-voorman met tenminste twee partijen een coalitie wilde vormen. Mijn eerste vraag is: wat is er gebeurd met het woord tenminste? Dat is weggevallen, meneer de voorzitter. <Glacht> Speelleider Emiel Roemer was er niet over te spreken dat die tenminste is weggevallen. Maar hij nam dat vooral Samson kwalijk waarom heeft hij nul pogingen ondernomen om te kijken of er partijen die ideologisch dichter bij u staan... om te kijken of we daar een sterker en sociaal Nederland mee kunnen maken. En toen werd duidelijk hoe sterk de band tussen Mark en Diederik inmiddels is. Want Rutte nam het direct voor zijn nieuwe vriend op. Het probleem zit hier bij de heer Samson. Meneer Roemer, u moet bij mij zijn. Ik heb dat geblokkeerd. Toch zijn er altijd mensen die een weg willen drijven tussen twee goede vrienden. In dit geval bleek dat een meerderheid in de Kamer te zijn. Want die nam direct een motie aan van ChristenUnie-leider Slob. Gedurende de periode dat er nu uh, onderhandeld wordt... dat er geen kinderen noodgedwongen worden uitgezet... die uh, langer dan vijf jaar in Nederland uh, verblijven. En dat kinderpardon ligt gevoelig. De Partij van de Arbeid is voor en de VVD is tegen. Maar zo makkelijk lieten de twee elkaar niet los. Dat is nou typisch een onderwerp wat je informatieonderhandelingen met elkaar regelt? Dit is nou typisch iets wat in de formatie moet worden behandeld. Een puntje voor de onderhandelingen dus. Sommige van de 51 nieuwe Kamerleden zullen de gang van zaken met verbazing hebben gadegeslagen. Onder die nieuwelingen zitten trouwens opvallend veel mensen die in het familiebedrijf zijn gestapt. Pieter Heerma bijvoorbeeld, de zoon van Eneus. Of Pieter Duizenberg, de zoon van Wim. En ook Marit Mai, de dochter van Hanja. Heeft u nog tips gehad van uw moeder? Maar natuurlijk, ja. Wat heeft u gezegd? Uh, dat je er altijd netjes uit moet zien. Dat was nieuws vandaag op radio en tv. En deze drie Kamerleden stonden ook al in de ochtendkrant van vandaag. Maar morgen staan daar weer hele andere dingen in. Marielle Hageman heeft ze al gelezen. Ja, bijvoorbeeld de winsten van zelfstandige medisch specialisten... die zijn in tien jaar tijd explosief gestegen, schrijft de Volkskrant. Jaarlijks gemiddeld met ruim 8 procent. En onder hen zijn specialisten die meer dan 4 ton verdienen. Blijkt uit cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek... dat voor het eerst de winsten van specialisten in kaart heeft gebracht. Volgens de krant is de positie van zelfstandige specialisten... een heet hangijzer bij de formatie. De Partij van de Arbeid wil dat ze in loondienst komen... omdat ze dan minder prikkels tot behandelen zouden hebben... VVD is tegen, omdat het zou leiden tot wachtlijsten. Het CBS heeft verder berekend dat de winsten van zelfstandig specialisten vooral zijn gestegen sinds 2008. Vanaf dat moment werden ze per behandeling betaald. En daar lijken vooral de radiologen erg van te hebben geprofiteerd. Zij zijn grootverdieners met zo'n 425.000 euro per jaar. 175.000 euro meer dan het gemiddelde van de specialisten. In het Financiële Dagblad komen investeerders aan het woord... die denken dat ze ziekenhuizen kunnen helpen met miljoenen besparingen. De ondernemers willen zogenaamde buurtzorgpensions openen in ziekenhuizen. Een soort hotelafdeling waar patiënten na een behandeling kunnen revalideren. De investeerders verwachten binnen vijf jaar 20 tot 30 vestigingen te hebben. Ze mikken op ziekenhuizen die ruimte over hebben. De besparing voor ziekenhuizen zit er maar in dat ze patiënten... voor wie thuis geen goede zorg is, kunnen onderbrengen in het pensioen. Voor die patiënten krijgen ziekenhuizen per dag vaak maar een paar tientjes vergoed... terwijl de kosten vaak honderden euro's bedragen, valt te lezen in het FD. Je huisdier na zijn overlijden ter beschikking stellen aan de wetenschap. Volgens de Volkskrant is het in Utrecht de manier om het gebruik van proefdieren op de universiteit terug te dringen. Eigenaren doneerden het afgelopen jaar 140 honden, 132 katten, 17 konijnen, 6 ratten, 5 kaviaars en 1 frit. Baasjes kunnen in de regio Utrecht een donorcodiciel invullen... waarmee ze hun dieren na overlijden afstaan aan de universiteit. Het is een initiatief van de stichting Proefdiervrij... De directeur van de stichting zegt dat eigenaren enthousiast worden wanneer ze horen dat hun dier kan helpen tegen het gebruik van proefdieren. Al brengen sommige hun dieren toch liever naar de dierenbegraafplaats of naar het crematorium. De subsidie op groene energie moet verdwijnen. Daarvoor pleit de Algemene Energieraad in een advies aan het kabinet waarover het Nederlands Dagblad schrijft. De raad denkt dat het veel doelmatiger is om energiebedrijven te verplichten... een minimale hoeveelheid groene energie te leveren. Het schrappen van de groene subsidies kan worden gebruikt... om de inkomstenderving uit zogeheten vuile energie op te vangen. Die inkomsten dalen jaarlijks met minimaal 5 miljard euro. En dat komt door lagere aardgasopbrengsten, zuiniger auto's... en woningisolatie, verwacht de raad. De weerbureaus gaan duidelijker aangeven dat ze vaak ook niet precies weten wat voor weer het wordt. Bureaus als Weer Online, en Meteor Consult en het KNMI hebben dat afgesproken met de toeristische sector. De bureaus willen bijvoorbeeld met een kleurcode aangeven... hoeveel onzekerheid er is bij een prognose. Zo valt te lezen in het Nederlands Dagblad. In de toeristische sector wordt er langer geklaagd... over de grofmazigheid van de voorspellingen. Strandtenthouders geven vaak aan dat het bij hen zonovergoten is... terwijl het op andere plaatsen stortregent. Ook gaat het soms mis bij meerdaagse voorspellingen. Mensen baseren daar wel vaak hun uitjes op. De weerbureaus gaan nu proberen aan te geven hoeveel uren het gaat regenen en hoeveel er dan valt. Deze onderwerpen morgen uitgebreid in de ochtendbladen. Phil Collins was dat heatwave en uh, komt van zijn uh, cd Going Back. en zijn vooral covers van Motown-hits, maar dat had u vast zelf al gehoord. Veel duidelijkheid over de formatie heeft het debat over de verkiezingsuitslag... en de formatie niet opgeleverd. Het maakte vooral zichtbaar hoe de verkiezingsuitslag en de rol... die ze mogelijk de komende jaren krijgen bij partijen is aangekomen. Verwachtingsvol geluk bij de winnaars, en bitterheid en strijdbaarheid bij de verliezers. Politiek verslaggever Michiel Breedveld, goedenavond. Goedenavond. Ja, dit debat was er dus omdat de Kamer de formatie niet meer via de majesteit, maar uh, via zichzelf wil regelen. Leverde het behalve uh, veel verliefde blikken tussen ja. Rutte en Samson nog wat op? Niet als je het uh, legt naast het doel van uh, die hele actie... om de koningin daar niet meer bij te, te betrekken bij die formatie. Het doel was een transparant uh, proces... Uh, waarbij uh, inzicht werd gegeven over ja, hoe die formatie nou eigenlijk uh, verloopt. Nou, uh, daar kunnen we na vandaag nog steeds naar gissen. Hmm. Maar ja, eigenlijk, zoals je zelf al zei, het gaf wel veel duidelijkheid... Uh, uh, en het maakte mooi zichtbaar hoe de partijen... soms met grote moeite zich schikken in hun nieuwe rol... als toekomstig regeerpartij... Of oppositiepartij. Wij zijn twee vrienden, jij en ik. De VVD zal uh, in deze onderhandelingen streven uh, om samen met de Partij van de Arbeid zo snel mogelijk te komen tot een kabinet waarbij wij beiden de kiezers recht in de ogen kunnen aankijken. Voorzitter, ja, recht in de ogen kijken, dat is dan wel schil, want de een kijkt naar links en de ander kijkt naar rechts. Twee dikke vrienden, jij en ik. Deze tijd vraagt dus niet om polarisatie, maar om verbondenheid. Maar waarom begint u dan een experiment? ...met iemand die verantwoordelijk is voor het meeste rot beleid van de afgelopen jaren. Wij blijven altijd bij elkaar, al worden we meer dan honderd jaar... Ik heb in mijn gesprek, wat inderdaad vooraf aan... ...want we waren de tweede, uh, de optie opengehouden dat andere partijen zich wilden melden. Dat is niet gebeurd. U heeft zelf na dinsdag, woensdagnacht, de kans gehad om anderen te bellen. Was het de bedoeling dat anderen zelf contact op moesten nemen... ...of gold, ik bel je donderdag wat er ook gebeurt. Wij zijn twee vrienden tot onze laatste snik. Dus het probleem zit niet bij de heer Samson. Meneer Roemer, u moet bij mij zijn. Ik heb dat geblokkeerd. Ik moet wel degelijk bij de heer Samson zijn, want nou gebeurt hetzelfde als in 2006... dat de voorman van de Partij van Arbeid naar het plafond loopt te staren... en ze te wachten tot een ander om die reden verplicht weg moet lopen. Hooba, hooba, hooba, hop, hop, hop. De PVV kiest nu voor de oppositie. En als grootste oppositiepartij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 Hooba, hooba, hooba, hop, hop, hop. Zij vormen samen een paar apart. Nou, voor de kenners, uh, dat was uh, Buma van het ja. CDA. En die uh, citeerde een tekst van, weet je het? Danny Christian, wow. de marsipulami. Een liefhebber, ja. hoor ik al. Ja. ja, nou, Buma zit ook goed in zijn slagers. Ja, maar goed, het is ook wel veelzeggend. Want uh, ja, het, die tekst verwoordt ook wel misschien treffend de verbijstering... over die verkiezingsuitslag. Hè, dat uitgerekend die tegenpolen dus nu... Ja, in elkaars armen gedreven worden. Ja, nou zag ik uh, in, het, uh, uh, in het journaal dat uh, met name Roemer uh, daar nogal boos over was ja. uh, tegen, uh, tegen Samson. En we hoorden dat net ook al in ons eigen nieuwsoverzicht. Toen schoot zijn nieuwe uh, geliefde Rutte hem meteen te hulp door te zeggen... nee meneer Roemer, dat is niet zijn schuld, dan moet u bij mij wezen. Ja. Ik heb die boel geblokkeerd. Is dat nou zo? Want bedoel, Samson had toch ook kunnen eisen dat de SP erbij kwam of niet? Ja, dat, dat had gekund, maar gezien de politieke verhoudingen... is dat niet erg realistisch. Um, hij is niet de grote winnaar, de PvdA, maar de VVD is de grote winnaar. En de grootste geworden bij de verkiezingen... moest hij tot zijn eigen spijt erkennen, Samson. En bovendien, um, als je aan andere combinaties gaat denken... krijg je een lappendeken van partijen. Dat maakt het allemaal nodeloos ingewikkeld. En een derde partij bij deze twee grote... Ja, zou ook overbodig zijn voor een meerderheid in de Tweede Kamer. Zou de zaken ook alleen maar compliceren. Ja, en het heeft er dus veel van weg dat de SP... hoe graag de PvdA dat misschien ook wel ge uh, gewild zou hebben... op een elegante manier, om maar even in die relatietermen te blijven... op hmm. een elegante manier gedumpt, moest worden. Ja, um... Dan toch de vraag hoe diep uh, de liefde werkelijk gaat, uh, om, om het in Haagse termen te zeggen, wat gunnen ze elkaar, dat woord hoor je ook de hele tijd nu. Nou, dat is, dat is wel een nieuw woord hoor, dat is geïntroduceerd door Mark Rutte, yeah. uh, om uh, ja, het proces toch wat anders, uh, een ander karakter te geven, niet meer uh, compromissen sluiten, yeah. een, een grijze massa, maar inderdaad, ja, ofwel de Partij van de Arbeid op het ene punt gelijk geven... en dan weer de VVD. Ja, jij, jij de hypotheek in te bij de marktwerking de zorg... zoiets. Ja. Hoe, hoe gaat dat in praktijk? Want er lag vandaag wel meteen een kwestie op tafel, namelijk het kinderpardon. Ja, niet alleen dat. Ook uh, de btw-verhoging door uh, Samson vervoeit. Ja, dat zou je dan al voor uh, oktober moeten regelen. Yeah. Ja, en als we dan kijken naar het verloop van het debat... en die duidelijkheid die dat dan zou moeten geven over de formatie... nou, die kwam er niet. Want als we inderdaad kijken naar de woningmarkt de hypotheekrente, huurbeleid, de zorg, je noemde het al, liberalisering, de arbeidsmarkt, versoepeling van het ontslagrecht en laat staan die befaamde 3% norm die Europa ons oplegt maximaal 3% begrotingstekort, zelfs dat punt was niet meer heilig... terwijl Mark Rutte daar toch uh, de verkiezingen mee ingegaan is. Kortom, totaal geen duidelijkheid behalve de intentie. Ja, en nog heel even uh, dat kinderpardon... want uh, er is een motie aangenomen, geloof ik, van Arie Slob... dat, ja. dat in ieder geval... Tijdens de formatie er uh, geen uitzettingen meer plaatsvinden. Maar hoe, hoe uh, want Partij van de Arbeid en VVD verschillen daarover van mening. Nogal. Hoe, hoe ja. hebben ze het opgelost? Nou ja, dat is dus een typische prelude, zou je kunnen zeggen... op uh, hoe zij denken dat voortaan te doen. Je gunt elkaar over en weer wat. En dit was natuurlijk een gevoelig punt. Uh, fel begeerd door de Partij van de Arbeid. Heeft daar samen met de ChristenUnie een uh, initiatiefwetsvoorstel voor ingediend. Ja. Om gewortelde kinderen, die dus uh, acht jaar hier zijn... Uh, om die een, uh, ja, een pardon te geven, dat ze hier mogen blijven. Uh -huh. ja, de Partij van de Arbeid kan daar moeilijk van terugkrabbelen... nog voordat uh, de formatie echt is begonnen. De VVD wil het niet, uh, wil ook niet voor het blok gezet worden... door de Partij van de Arbeid, die nu wel een meerderheid heeft in de Tweede Kamer. Ja. Ja, hoe ga je er dan mee om? Dan parkeer je dat netjes. Je belooft elkaar daar niet al te veel hijsa over te gaan maken. Ja, en dat is uh, vandaag gebeurd. Uh, de Partij van de Arbeid zegt netjes... Nou, prima, dat doen we aan de onderhandelingstafel, daar hoort het ook thuis. En de VVD zegt van nou vooruit dan uh, doen wij niet moeilijk over een uitstel van dat kinderpardon. Uh, we gaan voorlopig niemand uitzetten. Nee. Nou, nou gaat het uh, de afgelopen dagen ook de hele tijd over dat, dat sfeer en vertrouwen zo verschrikkelijk belangrijk zijn in zo'n zo formatie. Hè? En, en in een kabinetje zegt: ja, inhoudelijk zijn we eigenlijk niks wijzer geworden uh, vandaag over uh, de, de heikele punten. Nee. Maar. Wat is je gevoel erover? Zal het, uh, zal het een soepele formatie worden? Nou, soepel wil ik niet zeggen. Maar alleen al het feit dat er geen... ja, om dat befaamde woord breekpunten maar weer eens te gebruiken... omdat die er niet zijn, niet maakpunten. genoemd zijn. Uh, ja, ook geen <lacht> maakpunten. Ook niet. Oh. Nee, uh, betekent dus dat alles wel open ligt. En dat betekent dat er dus ook geen blokkades liggen. Nou, we hebben gezien hoe dat gelopen is bij het kinderpardon. Dat is toch tamelijk pragmatisch opgelost met begrip voor elkaar standpunten en met begrip voor mekaar's uh, positie ook um, ja als dat dan een, uh, de voorbode is van hoe dat verder moet gaan ja dan hebben we dat vandaag geleerd. Ja. Maar voor de rest geldt eigenlijk, ja, het is als een relatie aangaan... de liefde moet er zijn, het vertrouwen moet er zijn... Uh, maar ook dan moet je maar zien wat er op je pad komt. Precies, dan komt de werkelijkheid. Nou, de werkelijkheid is morgen om twee uur uh, voor het eerst bij elkaar, hè? Ja, dus om twaalf uur eerst uh, twee uh, informateurs. Uh, dat is uh, Bos en Kamp, dus de oude uh, pvda leider en uh, Kamp, uh, die we natuurlijk als verkenner hebben leren kennen. En dan om twee uur schrijven de onderhandelaars aan. Samson en Rutte met een secondante. Oké, okay, nou ik weet vrijwel zeker dat we jou morgenavond dan weer horen. <laughs> We zullen het gaan, uh, gaan zien wat eruit komt. Want ik vrees met grote vrezen dat morgen het devies... want vandaag was het heel elegant... morgen het devies is radio, radio stilte. stilte ja, ja, maar ja, wij, wij zijn van de radio en we zenden geen stilte uit. Dus, ja. uh, <laughs> Die stilte okay. moduleert slecht, kan ik je verzekeren. We gaan het zien. Dankjewel, Michiel.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 Toen waren ze klaar. The Turin Breaks. Come and go was dat. Het andere Arabische geluid. Een boek over de mensen achter de Arabische opstanden... over Egyptenaren en Syriërs die vooruit willen met hun land. Morgen wordt het gepresenteerd. En schrijfster is publiciste en Arabiste Petra Stine. Zij zit in een studio in Breda bij een TEDx-dag vollezingen... waarvan ze er zelf één gaf. Goedenavond, Petra. Goedenavond. Ja, ik ga je zeggen, want we kennen elkaar langer dan vandaag. Um, ja. <laughs> om te beginnen. Um, als er een ander Arabisch geluid is, dan is er kennelijk ook een gewoon Arabisch geluid. Wat is dat? Nou, volgens mij hebben we dat de afgelopen week gezien. Uh, van boze mannen met baarden die uh, nou, haat in dood en Amerika roepen. Uh, die uh, zich laten opjutten door een heel flauw filmpje. En ja, op een of andere manier lijkt dat te bevestigen... wat uh, heel veel mensen al dachten van die Arabische wereld. Dat het daar nooit wat wordt. Mm -hmm. En het geluid van uh, die somberheid... wat toch wel de afgelopen maanden steeds meer naar boven kwam. De mensen die stukken schrijven over die Arabische revoluties zijn mislukt. Het wordt daar nooit wat. En ja, ik ben heel veel geweest uh, in Egypte, in de Libanon en Jordanië. Zelfs ook nog naar Amerika gegaan om mensen te spreken die gevlucht zijn. En daar hoorde ik andere geluiden. Waar ik net wat meer hoop en vertrouwen uit kreeg dan al dat sombere verhaal. Ja, want um, wat, wat is dan dat andere Arabische geluid? Nou, als je kijkt naar uh, ondernemers, jonge ondernemers in Egypte. Maar ook uh, mensenrechtenactivisten die in Syrië... Uh, bezig zijn om, om, om van binnenuit toch verandering te brengen. Uh, bijvoorbeeld iemand zoals Razan Zaitoune. Dat is uh, een vrouw in Syrië, in Damascus. Die, uh, nou, dat vind ik echt wel de leidende figuur in de Syrische oppositie. Mm. Nou, daar heb ik nog nooit iemand over horen spreken. En zij uh, is... Uh, Iemand die in Damascus het lokale coördinatiecomité coördineert. Ze is zelf mensenrechtenadvocaten, ze is ondergedoken. Ik heb haar wel eens de Hanni Schaft van de Syrische revolutie genoemd. En haar verhaal van iemand die van binnenuit met anderen in de omgeving van Damaskus probeert medicijnen te krijgen, humanitaire hulp te bieden. Maar ook iets van een alternatief systeem voor Bashar al-Assad te creëren. Hmm. Nou, Want, dat wat, vind ik wel dat dat aandacht verdient. Ja, wat, wat, wat is haar verhaal dan? Want we horen natuurlijk best vrij veel tegenwoordig. Van de Syrische oppositie, whatever that may be, want dat, dat zijn heel veel verschillende groeperingen. Maar wat is haar verhaal dan van binnenuit? Nou ja, vanochtend, vanochtend stond er in de Volkskrant een heel artikel over de gewapende oppositie. Ja. En haar verhaal. Al die verschillende is, groeperingen. En, dat ja, zij, ja, en haar verhaal is van, wij hebben vijftig jaar onder een dictatuur gewoond, uh, waar heel veel slachtoffers zijn gevallen. En we accepteren dat niet langer. En we willen iemand anders hebben, we willen een eigen maatschappij opzetten. En daarin is zij, um, daar ze niet de enige in. En ik vind dat uh, die aandacht, uh, nou, dat ze die aandacht verdient. Ja, en hoeveel? Ik, uh, ja. Volgens mij. Ja, die, hoeveel nou, ja, hoeveel mensen vertegenwoordigd zijn? Nou ja, hoeveel is die mening waard naast het, het andere verhaal... wat we voortdurend horen, wat ook hier aan de uitzending... toch regelmatig door mensen wordt gezegd. Het uh, kon nog wel eens uh, heel lang duren in Syrië... ook als Assad gevallen is. En dan gaan daar ja, allerlei goed. andere mensen weer tegenover elkaar staan... voordat het echt een, uh, een wat rustiger samenleving wordt. Ik, ik, vraag, ik stel diezelfde vraag. Ik ja. ben ook echt op zoek gegaan naar lichtpuntjes. En uh, midden in de zomer was uh, Muaz al-Ghatib, een, uh, een imam die jij volgens mij ook wel een keer hebt geïnterviewd. Ja. Dat is echt iemand die uh, nou, uh, een, een, een echt een leidende rol heeft in de religieuze stromingen in Syrië. Voormalig voorganger van en de hij grote was in moskee van Damascus. Ja, ja. En hij was in, heel even in Nederland en uh, was net uit de gevangenis... en we zaten ergens op een terrasje in Leiden appeltaart te eten. En ik hoorde tweeënhalf uur lang niets anders dan nare verhalen... over die dingen die hij zelf had gezien in de gevangenis. Martelingen, verkrachtingen, echt verschrikkelijke verhalen. Dus ja, ik, ik, ik kon eigenlijk geen woorden meer aangeven. Mm. En hij, toen ik dat ook tegen hem zei, zei hij... ja, maar Petra, we hebben wel nodig dat naast die afschuwelijke beelden van bloed en geweld... dat onze menselijkheid ook nog steeds doordringt in jullie media... En ja, dat is wat ik in dat boek uh, Het andere Arabische Geluid probeer te doen. Mm -hmm. uh, een aantal verhalen van een aantal mensen... waarvan ik hoop dat het er steeds meer worden. Ja. Is er een, is er een soort uh, gemene delen tussen de mensen die je aan het woord laat in het boek? Ja, er zit een variatie in mijn boek van mensen die echt... Uh, nou, bijna... Er zit een salafist in... Uh, is die extreem? Ja, hij geeft me geen hand. En ik, ik denk dat hij een wereldbeeld heeft waar ik niet uh, echt in geloof, maar hij ja. wel. Tot enorm uh, liberale, progressieve mensen. Dus die variatie uh, die zit er ook in. Maar ik denk dat het allemaal mensen zijn die ze hebben van... ja, wij willen echt onze eigen toekomst bepalen. Dat willen we doen als dat kan met mensen uit... Nou, Europa en Amerika, maar niet op de voorwaarden die jullie goed uitkomen. Maar we willen dat in onze eigen maatschappij. En ja, iemand die salafistisch is, die denkt daar anders over dan bijvoorbeeld uh, een, een grote held van me die heet Mahmoud Salem. Dat is een van de vooraanstaande bloggers in Egypte. Ja. Hij noemt zichzelf Sand Monkey. Ja. Nou, die is totaal uh, liberaal, uh, zeg maar VVD-gericht. Ja. Je moet helemaal niks hebben van die salafisten. En die schrijft ook altijd hele loeiende kritische stukken over zijn eigen achterbouw. Kan, ja. Die, ja die mensen die moeten met elkaar een land gaan opbouwen ja je beschrijft een scène waarin uh, deze cent monkey een, een een soort van internet uh, heeft opgezet op het Tagereerplein dat dat was ja. vorig jaar uh, ik ben deze dat zomer jaar, op, ja. ik ben dit dit voorjaar ook op Tagereerplein geweest Um, dat is er nu niet meer. Uh, wat, wat voor zorgen maken dat soort mensen als, als uh, Salem, als uh, Sandmonkey... zich over de huidige situatie in, in Egypte... na bijvoorbeeld het, uh, het kiezen van Morsi als president? Nou, hij heeft toevallig vandaag een stuk gepubliceerd in Foreign Policy, dat is een Amerikaans blad over buitenlands beleid, waarin hij echt de mantel uitveegt naar al die mensen die dachten dat ze uh, vorig jaar uh, ja, het al voor elkaar hadden. En hij is heel kritisch richting uh, Morsi, waarin hij, hij zegt ook in dat stuk dat Morsi echt een veel, zich veel sneller had moeten uitspreken tegen die aanvallen op de Amerikaanse ambassade. Mm -hmm. En wat hij ook in andere stukken wel heeft laten zien is, en bijvoorbeeld de hypocrisie dat er in Syrië 30.000 doden zijn gevallen en daar uh, gaat in Egypte helemaal niemand de straat voor op. Dus ja, het is wel een, iemand die ook ja, kritisch durft te kijken... naar wat er mis is in zijn eigen land. Ja, maar hoe, hoe kijken de mensen die jij spreekt, laat, laat ik zeggen... Uh, die uh, aan, de, aan de goede tussen aanhalingskant van de revolutie staan... Hè, de kunstenaars, de mensenrechtenactivisten... Um, hoe, hoe kijken die tegen de huidige situatie aan in, in Egypte? Zijn zij ervan geschrokken of... Is het all in the nou, game? Wat ik, wat ik, wat ik, wat ik voel, hé, over, nog over dat Tahirplein... dat is echt een soort moreel kompas geworden voor veel mensen. Van die 18 dagen, dat lijkt nu al bijna weer een utopie. Dat het toen zo vreedzaam en prachtig... Mm -hmm. uh, iedereen met elkaar tegen de dictator... en nu is gewoon de harde werkelijkheid ingetreden. En ja. de meeste mensen die ik spreek... En, ja, die hebben van, we moeten verder... en wat het allerbelangrijkste is, is dat die economie... Uh, gaat aantrekken, dat er banen komen voor jonge mensen... dat er investeerders komen, dat het toerisme weer, wordt aan, uh, weer aantrekt. Ja, en er zijn zeker zorgen. En dat is precies waarom ik ook op zoek ga... bijvoorbeeld in het hoofdstuk Anders Groeien... naar ondernemers in Egypte, maar ook in Syrië... Ja, die de kracht hebben om... Uh, uh, nou, ik, heb, ik beschrijf in mijn, in mijn boek een, een Libanese investeerder... die een heel groot voedselbedrijf heeft... die tomatenpasta en olijven maakt. En Ik ben, dat, uh, ben daar op bezoek gegaan. Dat leek echt zo'n programma als Klokhuis. Hè? Hoe wordt tomatenpasta gemaakt? En ja. Er zijn 4.000 mensen die daar werken... Ja. die allemaal weer gezinnen onderhouden. En ja... Dat soort verhalen heb ik ook willen laten zien mensen die vanuit een economisch perspectief uh, met die revoluties aan de gang gaan. Ja, nou lijkt mij nee, lijkt dat me een soort uh, uh, bezigheid die heel goed vanuit bijvoorbeeld Europa, Nederland, ondersteund kan worden. Gebeurt dat? En gebeurt dat op de goede manier? Ja, dat gebeurt wel. Het uh, gebeurt ook wel heel erg. Van, dan wordt dan heel erg van uh, ja, economische diplomatie is heel belangrijk. Nou, de handelsbarrières zijn nog steeds uh, vrij hoog. Um, wat deze man, Khalil Nasrallah, mij vertelde. Die heeft een bedrijf in uh, uh, het? Uh, nou, biologisch uh, voedsel. En dat er dan weer allerlei criteria in Europa worden vastgesteld. Waardoor het voor hem bijna onmogelijk is om te exporteren naar Europa. Ja. Dus daar moeten we goed naar kijken. En ik denk dat opleidingen heel belangrijk zijn. Hè? Hoe makkelijk is het voor uh, Egyptenaren, voor Libiërs, voor Libanezen... Om in Europa te komen studeren. Ja, Dat, uh, ja. Er zijn, daar samenwerking is zeker. Uh Zeker mogelijk. Ik denk dat de toeristenindustrie een hele goede, uh, goede sector kan zijn. En dan niet zoals het eerst ging met een soort massatoerisme... waar de Egyptenaren niks aan hebben, maar uh, op een meer verantwoorde manier. Ja. Toch, toch nog even over uh, die, die harde werkelijkheid die nu dan is ingetreden. Je, je boek begint denk ik niet voor niks met een scène waarin jij uh, over straat wil... maar een vriend uh, je van, uh, telefonisch uh, verbiedt eigenlijk om in je eentje de straat op te gaan. Want hij vindt dat ja, hij erbij moet zijn om je te beschermen. Ja, dat is ook wel de, om de, je de I te I is, uh, ridder, hè? Ja. ja, maar hij heeft, ja, want... hij heeft ook wel gelijk. Voor vrouwen is het er niet makkelijker op geworden, toch, in Cairo? Nou, het was absoluut, het is verschrikkelijk. Het is een epidemie. En ik denk dat dat ook eigenlijk uh, laat zien... dat er nog een hele andere revolutie moet komen. De manier waarop mannen en vrouwen met elkaar omgaan... maar ook hoe mensen hun kinderen opvoeden. Er uh, moet een sociale, seksuele, culturele revolutie komen. En dat uh, zal nog wel twintig, dertig jaar duren. Kijk, het is niet zo dat sommige dingen die nu echt heel duidelijk naar boven komen, zoals dat seks, nou, geseksualiseerd geweld moet ik het bijna noemen. Mm -hmm. In 2008 was er al een rapport van een Egyptische vrouwenrechtenorganisatie waarin, de, waaruit bleek dat, ik geloof iets van 83% van de Egyptische vrouwen last heeft als ze over straat lopen. En ja, dat zijn, daar zijn allerlei groepen nu voor opgericht... die dat via uh, Facebook en Twitter, uh, een soort en dat heet een harass map... dan kunnen mensen een sms'je sturen waar ze lastig zijn gevallen... en proberen ze dat in kaart te brengen. Maar ja, wat, wat ik belachelijk vind, waar ik echt ook bijna vind... dat de volgende keer dat de minister van Buitenlandse Zaken naar Egypte gaat... dat nummer één op de agenda moet zetten... waarom zegt president Morsi niet... vrouwen in Egypte moeten veilig over straat kunnen lopen? Dat is tot nu toe nog niet gebeurd. Waarom doet hij ja, dat niet wordt toch heel. Nou, ik denk dat er heel snel geredeneerd wordt door in elk geval de mensen waarmee ik spreek. Dat hij dat niet durft, dat hij bang is dat hij dan uh, zijn achterban, die toch een zeer conservatieve blik op de wereld heeft, dat hij die dan uh, verliest. Ja. En daar maak ik me inderdaad zorgen over. Ja, toch uh, word je niet alleen niet moe over de Arabische wereld te praten, altijd gepassioneerd en hoopvol. Heb jij de afgelopen anderhalf jaar nooit gedacht, dit gaat gewoon de verkeerde kant op? Kijk, uh, ja, dat heb ik vorige week gedacht. Toen in Libië een van mijn uh, dierbare vrienden Chris Stevens werd vermoord. Mijn uh, aanslag op het uh, consulaat in Benghazi. De Amerikaanse ambassadeur. Toen ik echt een, ja. ja, de Amerikaanse ambassadeur. Toen heb ik echt... Uh, nou, op zijn Facebookpagina zie ik nu alle eerbetuigingen en lofzangen zie ik verschijnen. Ik heb echt al een paar dagen gedacht, van, nou, wat bizar om nu een boek uit te brengen met geluiden van hoop en vertrouwen. Mm -hmm. Maar als ik nu lees waar hij zich voor heeft ingezet en ook hoe Libiërs over hem schrijven, maar ook mijn Syrische vrienden die hem kennen, mijn Egyptische vrienden, dan voel ik toch dat er een ruimte is voor mensen die ja, in gesprek willen blijven. En dat geeft me dan weer heel even een duwtje in een, op een heel somber moment. Nou, en het boek was het toch al. Morgen ligt het in de winkel, het andere Arabische het andere. geluid. Dank je wel, Petra. Graag gedaan. Little Willy's Roly Polly. Vrolijk was het wel. Een hobbyproject van Nora Jones. Het hele project is klaar en we willen graag gaan beginnen. We hebben alleen uw hulp nodig. Ja. Ook een hobbyproject, denk ik. Ramsey Nasser, goedenavond. Ja, wel een uit de hand gelopen hobby <laughs> inmiddels. Wel, welk goed doel hoorden we hier jou, aan, jou aanprijzen? Het goede doel heet Dichter Draagt Voor. En het is uh, alle informatie vindt u op voordekunst.nl. Het is een project dat ik via crowdfunding, zoals dat modern heet... Ja. Uh, dat ik hoop van de grond te, te krijgen. Een poëzieproject. Even, even nog voor de digibeta onder ons crowdfunding is dat je... Uh Geld geeft. Nou, <laughs> voor de gulle digibeten onder ons. Ja, ja het is een. Ik, ik wist eigenlijk ook tot een paar maanden niet uh, wat het was, maar we worden gedwongen in deze nieuwe tijden om zelf uh, ondernemerschap te vertonen als kunstenaar. Ja. het is een, uh, een crowdfunding wil inderdaad zeggen dat je het publiek aanspreekt met projecten. Dus uh, je kunt een project lanceren, waarbij ik dus dit poëzieclipproject heb. Uh, en dan is het de bedoeling. Ik wil het publiek dit project zo publiek mogelijk maken. We hm? proberen via de geëigende kanalen, via fondsen... subsidies binnen te halen. Maar omdat het gaat over onze... nou ja, daar hoop ik dus nu uh, met u over te kunnen spreken... <laughs> omdat het gaat over onze nationale poëzie... over dichters die ons... vaderland, om het even zo pathetisch te zeggen... hebben gevormd. Hm? Om die door te geven... hoop ik dat dat dus ook via deze publieke... Uh, manier, hè, dat crowdfunding... van Voordekunst.nl... Dat dat, dat dat daarmee gerealiseerd kan worden. Want het ja. is uh, heel duidelijk, ik, ik krijg geen subsidie... als dichter des Vaderlands. en Het is een project dat ik in die hoedanigheid... wil nalaten... Uh, zodra ik aftreed... Uh, uh, eind januari 2013. Mm -hmm. Dus ik wil dit project... het zijn twintig clips die ik wil maken. En alles staat eigenlijk, zoals je net al uh, hoorde, alles staat in de stijgers. We hebben de ploeg, we hebben cameraman, regisseur, we hebben twintig gedichten gekozen uh, van Fokkenbrog, via Beets, Verwij, Gorter, Vazalis, Ida Gerhard. dichters op wie ik verliefd ben. Daar heb ik twintig gedichten van uitgekozen in de hoop dat, dat, dat zo'n het gaat dus om verfilmingen van gedichten. Wij ja. moeten niet denken, een een plaatje bij een praatje. Het is geen verfilming zoals een boekverfilming. Het moeten kunstwerkjes worden... die um, uh, hopelijk ook een jonger publiek zullen aanspreken. Want het feit is, en iedereen die kinderen heeft kan erover meespreken... Uh, het is heel moeilijk om nu poëzie die wij nog vanzelfsprekend achten... Uh, Leopold, Boutens van je Achterberg... om dat nog... Ja, ik, ik noem het maar heel plat. te verkopen aan, mm. aan jongeren, aan een nieuwe generatie. en ook aan uh, mensen van mijn eigen leeftijd. Ik merk dat het steeds moeilijker wordt. Ik ben persoonlijk verliefd op Leopold. Ik vind dat de mooiste poëzie die Nederland heeft voortgebracht. Maar Begin om... vorige eeuw, hè? Ja, ja, ja precies. Een beetje. Ja, en ook mensen als Boutens, Fokkenbrog, Hoofd... of Egidius, waar best u bleven. Het zijn allemaal klassiekers... en het zijn gedichten die volstrekt tijdloos zijn. Ja. En ik, ik merkte tijdens optredens als dichter des Vaderlands... merkte ik, um, als ik poëzie voorlas, dat mensen... Het ging ook om Andermans poëzie, A. Water van Nijhof. Dan zeiden mensen: hé, ik dacht dat dat zo'n hermetisch lastig gedicht was. Maar nou ja, eigenlijk... dat, dat, dat vroeg ik me dus af. Um, wat, wat, wat maakt een gedicht geschikt om te verfilmen? Want inderdaad, A. Water, dat. Ja. Zie ik niet meteen voor me, maar. Nou, nou ik wel. Ja, ik, en het enige, de enige reden waarom. <laughs> gaan we dat nu, zien dan. Nou, de enige reden waarom. Ik wilde dat meteen verfilmen, maar dat duurt helaas 14,5 minuut... en daar hebben we gewoon nu het geld niet voor. Mm. Als, dus we zijn begonnen heel bescheiden met 20 gedichten en ik hoop ooit A-water te kunnen verfilmen. Um, wat, waar het om gaat is als je dus iets voorleest. Ik denk vrij veel poëzie leent zich om voorgelezen te worden. Als, wij, als ik poëzie lees, lees ik met mijn, hoe noem het dan maar, mijn innerlijke stem. Je wil dat horen. Poëzie is voor een deel ook muziek. Um, als ik poëzie voorlees, hoor ik achteraf dus van, oh is het zo simpel? Het, dat maakt de poëzie niet makkelijker, het hmm. voorlezen, maar het levert een schijn van verstaanbaarheid. Toegankelijkheid op. Ja. Nou, je moet het zien als een partituur. Mm -hmm. Vooral oude poëzie. Hè, hoofd, dat is heel moeilijk. Vondel. Maar ook hele nieuwe poëzie. Favorie en dergelijke. Dat is lastig. Loetjebert. Er is geen interpunctie. Je moet het allemaal zelf maar als lezer fabriceren. De anjambement. Ja. Terwijl ja. Als, als iemand dat voorleest... het kan een acteur zijn, een dichter of iemand die graag voorleest. kunt u zijn. Dan wordt dat opgegeven, dan wordt het ineens... dan is het helemaal niet meer elitair, lastig, moeilijk. Dan is het gewoon klare taal, prachtig. Nee, maar en, toch, toch, wil, ik, toch ja, wil ik, voordat ik geld ga storten... Uh, Heeft u dat uh, nog niet uh, gedaan? wil <laughs> ik een beetje <laughs> weten wat, ja. het, wat ik ga zien. Nou, wat u gaat zien is... Uh, in elk geval, dat wil ik toch duidelijk zijn... het wordt niet een... Uh, stel dat een... Uh, ik zeg nu maar iets... Het meisje en de trom van Achterberg, prachtig gedicht... U moet niet verwachten dat ik dan een meisje laat opvoeren... die een trom voorbindt en dan gaat slaan. Dan denk nee. ik, ja, dat is alleen maar aangeven wat er in dat gedicht gebeurt. Ik heb uh, Melope van Van Ostaaien, is al verfilmd. Er zijn uh, drie uh, verfilmd inmiddels. En enkelingen hebben dat gezien en zijn gelukkig enthousiast. Het, het, het kan een heel abstract iets zijn. Je moet op zoek gaan naar de kern van een bepaald gedicht. En die, die, de, de, de, het gedicht... Verfilmd is weer iets nieuws. Maar het, je moet, je het, het moet net zo multi-interpretabel ja. zijn. Sorry hoor, maar dat nee, is het enige ja. wat ik nog daarover ja, wil zeggen. Ja. Een gedicht is multi-meerduidig, multi-interpretabel. Zo'n clip moet dat ook zijn. Maar kun je bijvoorbeeld de eerste twee regels van Melope uh, zeggen en ons daarna vertellen wat we daarbij zien? <laughs> nou, als het goed is ziet u daar zelf iets bij, maar Melope. Ja, ja, ik neem maar in jouw filmpje. Oké, okay, Nou, Oké, okay, hier komen de eerste regels van Melope. Ja. Onder de maan schuift de lange rivier. Over de lange rivier schuift moede de maan. Onder de maan, op de lange rivier, schuift de kano naar zee. Ja. Dat zijn de eerste drie regels van dat prachtige gedicht. Maar dan je, zien we dus niet een kano op een rivier, begrijp nee, ik. Maar wat. Ik hoop het niet, nee. Nee, want, je nee, hebt hem want al dat is wegge, weggegooid geld, ja. is dat? Ja. Um, de, hè, denk het aan Holland, zie ik brede rivieren. Oh, ja. inzoomen op ja, brede rivieren. Ja, daar hebben nee. we de brug ook. Ja. <laughs> nee, maar wat gaat. Ik, ik leg het nu maar even als uh, Ik zeg niet dat dat de verfilming is, want mm. we hebben daar iets heel eigens voor gevonden. Oké. Okay. <laughs> maar. Um, wat gebeurt? Daar zit een beweging in, iets dat schuift, iets dat doorgaat. Een, het kan zijn het leven dat voorbij schuift, die maan die voorbij gaat. Daar moet je op, op verder gaan. Als, je, als het gaat bij Gorter, Herman Gorter, hè, de, de, de, bijna al zijn gedichten uit zijn eerste bundel... die een bom waren in de literatuur, in hmm. verse in 1890. Bijna al die gedichten gaan over licht, het spelen met licht. Een ander voorbeeld, Bredero, Klaaglied, fantastisch. Fantastisch gedicht, mooi aaltje, is het zo haast vergeten. Dat gaat over een man die afscheid neemt van zijn geliefde. Hij is in de kou gezet door zijn geliefde en hij probeert haar te spreken. Maar ze spreekt natuurlijk niet terug, want het is een gedicht. Nou, mm -hmm. Daar hebben wij iets op gevonden. Een man die zijn geliefde nog voor één keer wil aanspreken. Mm. En wat mij opviel, is, um, ik krijg van heel veel docenten Nederlands te horen... tot mijn verbazing zeggen ze... Um, wij gebruiken wel jou, Ik heb clipjes gemaakt ooit van mijn eigen poëzie. Me Have a Droom, dat is een gedicht in straattaal. Daar is een clipje van gemaakt, staat op YouTube. En dan hoor ik tot mijn verbazing. Wij gebruiken dat nu in de les als opstapje naar poëzie. Hm. En dat is denk ik ook de kern. Ja. Het is een opstap, zodat me, uh, leerlingen, maar ook u en ik... uiteindelijk die poëzie zelf gaan lezen. Nu even praktisch. Um, ja. als, ik, als ik een fors bedrag investeer, mag ik dan ook uh, een, een, nou, een wens doen? Bijvoorbeeld een versie van Toon Hermans? Nou, U mag wensen wat u wil, maar er, staan, er zijn allerlei dingen aangeboden. Dus het, afhankelijk van hoeveel u stort, en dat kan van 25 euro gaan tot, tot ik geloof zelfs 3000, krijgt u, krijgt u iets cadeau. En uiteindelijk is, staan er ook bijvoorbeeld privé, uh, nou, bijna privé optredens tegenover. Hm. Maar um, eigenlijk gaat het wat ons betreft... Ik wil iets terugdoen. Ik vind mensen die willen daaraan bijdragen... om onze nationale poëzie aan de nieuwe generatie door te geven... via iets moois. Dan vind ik dat er iets tegenover moet staan. Dat kan zijn een gesigneerde bundel, maar dat is natuurlijk het minste. Het kan ook zijn dat mensen uitgenodigd worden op een speciale avond... fantastisch ingekleed, waarbij ze die clips als eerste te zien krijgen. Ja. Het kan ook zijn, in de, wat ik net zei, dat ze een, een, uh, een optreden cadeau krijgen. Oké, okay. waar kunnen we storten? Uh, Tot slot? Voor de kunst.nl. En het project heet Dichter Draagt Voor. Goed. Heel hartelijk bedankt en uh, veel succes, Ramzi Nasser. <tie> Dank u wel. Het is vijf voor twaalf. Ja, en de HEMA, die kennen we als een oer-Hollandse winkel. Nieuw in het assortiment, bij alle uh, vestigingen. Hoofddoeken voor moslimvrouwen. Goedenavond, Esma Alariachi. Een Goedenavond, van de meiden hallo. Uh, hallo. Uh, goed idee van de HEMA. Ja, goed idee. Volgens mij is het nog altijd in de markt, wat dat betreft. Hema is altijd heel toegankelijk en uh, iedereen komt daar over de vloer. Ja. Dus ook de, um, ja, de Nederlandse moslima's. En volgens mij uh, zullen ze dan ook uh, gebruik uh, gaan maken van, uh, ja, van de hoofddoek. En volgens mij gaan ze die ook kopen. Dus van de, ja, vanuit commercieel oogpunt is het volgens mij wel een leuke een goede stap. Ja, maar um, is, is dit ook een, uh, een mooi teken in die zin dat de moslimhoofddoek nu een... Gewoon oer Hollands, want de Hema is zo Hollands als uh, de koetjes in de wei. een oer Hollands product is geworden? Ik denk het wel. Ja. Ik, ik, ik durf nog niet de uitspraak te doen van, uh, we zijn, we, de hoofddoekdragende vrouw, ja. zijn zo geïntegreerd in Nederland dat we dus zelfs in de HEMA populair zijn. Maar ik, ik, kijk vanuit een nou. commercieel oogpunt is het gewoon hartstikke leuk ja. en hartstikke slim bedacht. Voorheen ja. deed de HEMA ook uh, mee aan uh, acties uh, tijdens het suikerfeest. Dan hadden ze een hoekje of een, of een tabië, ik weet niet hoe je dat noemt, een, een schap vol met uh, suikergoed. Um, en volgens, volgens mij zijn ze daarmee gestopt omdat het gewoon niet genoeg opleverde. Mm. Hema is gewoon een, ja, een winstgevend bedrijf en uh, als de sales niet goed gaat dan stop je gewoon ergens mee. Ja, want waar, waar, ja. Koop, waar koopt een beetje Mossima nu eigenlijk haar hoofddoek? Van die, ja, van die gezellige winkels die van alles te koop hebben. Het zijn vaak van die uh, Turkse winkeltjes of Marokkaanse winkeltjes of uh, uh, islamitische winkeltjes. Zelfs, gek genoeg, soms geslaagd hebben, zelfs wat hoofddoeken liggen in de schappen. Ja. Maar, daar, daar komen ze. Maar, maar ook bij de tire rack om maar eventjes wat, uh, wat te noemen. Zo'n das, zo dassenwinkel is dat? Ja, ja zo'n dassenwinkel, de Bijenvorp. Met sjaals. Uh, maar dan moet je ouderen. ze zelf helemaal vouwen en knopen natuurlijk. Dit is ja, wel handiger. Dan het, ja, dan zijn het uh, sjaals. Ja. Nou, als het maar kwaliteit heeft, en als het geen kwaliteit heeft, dan wil je van alle kleuren uh, één zodat je ze snel kunt slijten, weg kunt gooien en dan weer nieuw kunt komen. Ja. Heel simpel. Ja. En, en, en denk je dat ze er bij de HEMA een beetje kijk op hebben? Of moeten ze nog een paar uh, hoofddoekontwerpers in dienst nemen? Ik denk dat het geen kwaad kan om een paar hoofddoekontwerpers in dienst te nemen. Maar je moet eerlijk zijn, ik was een beetje geschrokken van de prijs. 9,5 voor een hele simpele hoofddoek uh, die je dan speldloos over je hoofd kunt trekken. En de andere was 13 zoveel. Ja, het is prijzig. Duur. De HEMA, ja, nogal, de hema duur, jeetje. Ja. Dus ik ik hoop niet dat ze, zo dat ze weer heel snel uit de schappen verdwijnen. Nee. Ik, okay. ik, ik, ik moet één ding zeggen, dat moet ik wel een beetje kwijt. want ja. uh, Kijk, de HEMA heeft ook vestiging in België. Ja. Volleen, ik voel het ook een beetje krom, want zij hebben natuurlijk in maart... Uh, een meisje ja, met een hoofddoek daar eruit vragen. gegooid. Ja, ja. Ik, ja, ik, ik, daar zou ik heel graag nog over door willen praten, maar dan uh, gaan we over twaalf uur heen. Dat kan niet. Nee, ik vraag alleen of hun mening is veranderd. Dus ik wil jullie aan. Dit was het Oog, morgen Pieter van der Wielen. Wij blijven vrienden, tot onze laatste snik.